Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er blijft veel onduidelijk over de bomaanslag van vanmiddag op de metro in Sint-Petersburg. Eerder vanavond werd gezegd dat de Russische politie naar twee verdachten zoekt. Maar het persbureau Interfax zegt nu dat er één dader was die zichzelf heeft opgeblazen. Het zou gaan om een extremistische moslim. Een man die op de valreep uit de metro sprong heeft zich volgens Interfax gemeld. Het lijkt erop dat hij niets met de aanslag te maken heeft. De conservatieve rechter die president Trump heeft voorgedragen voor het Hoge Rechtshof is afgewezen door de Senaat. Er waren niet genoeg democraten voor. Dat is uitzonderlijk. Meestal wordt er een kandidaat gezocht die op voldoende steun kan rekenen. De Republikeinen kunnen de benoeming alsnog doordrukken, maar dat is erg ongebruikelijk. Het Europese parlement is kwaad op minister Dijsselbloem omdat hij niet wil komen praten over Griekenland. De voorzitter van de Eurogroep zegt dat hij dat vorige week al heeft gedaan en heeft daarom de vergadering van morgen afgezegd. Het parlement heeft zijn besluit unaniem veroordeeld. Politieman en oud-Kamerlid Hero Brinkman blijft nog zeker drie dagen vastzitten. Hij wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim als politieman. Vermoedelijk het lekken van informatie naar de Telegraaf. Volgens zijn advocaat ziet Brinkman de vervolging als karaktermoord. Niet alleen in Arnhem, maar ook in Eindhoven zijn dit weekend twee homo's op straat mishandeld. Aanleiding was een ruzie over een fiets. Er is een verdachte aangehouden. Voor de zaak in Arnhem zijn zes mensen aangehouden, onder wie vijf tieners. Twee verdachten werden al snel opgepakt, vier anderen melden zich later bij de politie.